Hé, hey. je ruikt de stal, hè. Ja, ja, je hebt je best gedaan vanmorgen. Je hebt je avond wel verdiend. Hé, hey, hé. Hey. Ja, je hebt het warm, hè. Zo, ga je eerst maar eens even uitspannen. Ja, ja, ja, ja. rustig maar, rustig. Kalm, mama. Je krijgt je loonhuis wel. Hoi, Sil, jij was er ook al vroeg bij. Hé, hey, wie hebben we daar? Hoi, Anne. Sil was er ook al vroeg bij. He? Hoe bedoel je Anne? Rustig, Hors. <laughs> Zo, kom maar mee. <laughs> Hoe ik het bedoel? <laughs> Hoe ik het bedoel? <laughs> Jou, maar, Hors, je vindt het verder zelf. Op. Jij bent toch zeker naar de verkoping geweest. Of niet soms? Zo, grauwe redder dan. Wat zei vuurman? Nou, kom, kom, kom, Sil. Wil jij voor je oude buurman nog niet eens weten... dat je na de verkoping van Jan Meer bent geweest? Eh? Oh, bedoelt Anne dat. Hé, is er. Ja, ik ben ook maar eens wezen kijken. Dan zal het bij kijken wel niet gebleven zijn. Nee, vanzelf niet. Ik heb nog een paar mooie stukjes land op de kop getikt. Zo, zo net wat ik dacht. Bij Oosterend zeker? Ja, het lijkt me lang niet gek. Mm -hmm. Het is anders nog gauw gegaan, met Jan. Zeg dat wel, ja. We zullen hem missen. Ach, het zal zijn tijd wel geweest zijn. Mm -hmm. Hij had het ook wel eenzaam, hè, na de dood van de oude vrouw. Ja, dat wel, dat wel, ja. Maar hij was nog niet er daar zat. Oh nee, lang niet. Hij stond nog altijd met zijn neus vooraan als hij wat op het strand te halen viel. Een betere jutter was er niet. Of het moest stil van pijt zijn. Tja, Jan Mier en ik trokken er nogal eens samen op uit. Vooral bij moeilijke karweitjes op de bosplaat. Ah, ja. ja, ja, ik weet ervan, jong. En niks was hem te veel. En een lol dat we samen hadden. Dat zal best, dat zal best, Jan Mier was een grappenmaker. Stil, ben je daar? Joe. Ja, Jan Mier, daar kan ik je nog wel een paar stadies van vertellen, hoor. Koffie, er is koffie. Ga even mee, man. Of heb je geen zin in een bakje koffie? Ja, dat, dat wel, ja, maar ik... Eh... Dan, ja, wat die Jan Mier vorig jaar nog heeft uitgehaald. Hier maar. denk op je hoofd. Ik breng koffievisite mee, ja. Oeh, goeie. Ah, daar dag, Hanne. Ja, ja. Vooral. Goeie, zit Ja, nee. Nou, waar blijf je met je verhaal? Ja, jij bent de eerste aan wie ik het vertel. Behalve Jaak vanzelf. Ik had de diepste geheimhouding beloofd. Maar ja, dat geldt nou niet meer. Nou dan, zo oud als die was, kreeg Jan het zomaar eens in zijn hoofd om midden in de nacht voor een mietbrenger te spelen. Zonder dat er wat op het strand was aangespoeld? Net zo, zomaar voor uh -huh. de lol. Jongen, hoe kwam je daar nou op? Ja. Zo was Jan nou eenmaal, hè? Altijd wat geks. Ja, ja, ja. Het stormde goed, maar verder niks aan de hand. Niet dat hij wist tenminste. Het eerst tikte hij bij Kees Smit aan het raam. Mm -hmm. Van alles op het strand riep hij. En meteen ervandoor natuurlijk. <laughs> maar in de grauwe riep hij ook nog dat het bij paal 20 was. <laughs> oh, Jongen... <laughs> Dat was nog niet naast de deur, ook. Zo, daar is de koffie. <laughs> ja. Dat hebben ja. jullie een, een schrik, ja, toch? Dank je wel. Ja, ik ik vertel aan en net van Jan mieren. Met paal twintig. Oh, vroei toch. <laughs> nou, van Kees Wit ging Jan naar Doeke Dirks. Toen naar Sip van Matje. <laughs> En, en, en, en zo werkte hij nog een heel stelletje af. Daarna sloop hij terug naar zijn eigen erf. En intussen reed Kees Witterman voorbij. En Doeken en Eike en allemaal riepen ze van alles op het strand, "O Jan, een paal 20. Moet jij daar niet naartoe? Nou, oh, en joh, lol zelf. ja, lol vanzelf. Maar er kwamen steeds meer karren voorbij. Het hele dorp leek er wel op af te gaan. Nou, en toen, toen kreeg Jan het zelf ook te pakken en hij dacht... Verbeeld je dat het toch eens echt waar is? En, en, en dat er voor alles bij paal 20 ligt. Toen hij erop, de knol achteraan, ook naar paal 20. Ja. En hij schold nog het hardst op die sloeber die hun verlakte. Maar, maar, maar niemand is er ooit achtergekomen wie die sloeber was. Behalve jij. Ah, vanzelf. Maar ik heb mijn mond weggehouden. Ja. Uh. Yeah. En nou is hij dood, die Jan. Ja. Zijn is staat leeg, zijn land verkocht. Jij hebt nou die stukjes bij Oosterend. Jij, Sil? Heb je nou toch land gekocht? Uh, vanzelf, Jaak, dat, dat, dat had ik toch gezegd. Het is meteen een mooi aandenken, hè Jan? Maar we zitten weer maanden zonder geld. Ach, Jaak, geld schimmelt toch maar. En als we het naar West brengen, plukt de notaris er meer van dan. Geloof dat maar. Wat jij, Anne? Ja, ja, land is nooit weg. Nee, maar wie zal het bewerken? We krijgen zoveel, hier vlakbij je, en in Lize en, en Oost-Rent nog. Ach, wat, werken is gezond. En we hebben stevige handen aan ons lijf. Dat zegt Anna toch zeker ook? Maar je moet het ook aankennen, niet aan, hè? Ja, tja, tja. Wat moet ik daar nou allemaal op zeggen? J -j Jullie moeten dat samen maar uitmaken. Ik, ik blijf dan liever buiten. En ik ga nou ook maar weer eens naar buiten. Ach. Geen koffie meer, buurman? Nee nee, nee, nee, dank je, Jack, dank je. Ik heb alweer veel te veel tijd voor praat. De koffie was lekker, dat wel. <laughs> nou, wat juist. En uh, als het ons over het hoofd loopt met het werk, is buurman er ook nog, niet? Anne? Bij ziekte, vanzelf. Hurenhulp, moet er wezen. is wat moois. Hoe krijgen we dat allemaal voor elkaar? Ach, wat, maak je toch geen zorgen voor de tijd. Ja, ja, dat zeg je altijd, maar wie draait ze voor het werk op als aankomt? komt? Nou, je wilt toch zeker niet zeggen dat ik jou alles alleen laat doen? Nee, vanzelf niet. Maar als er weer van alles op het strand is, hoef ik op jou niet te rekenen en op de helpen niet. Kom, kom, we hebben de jongens ook nog. In april komen ze van school. Ja, ja, en dacht je dat ze dan braaf thuis bleven om hem te helpen? Jelle zwerft nou al liever langs de strand en dat hij mee aanpakt. Nou, nou. Ja, dat wordt al net zo'n jutter als een taar. Maar boer wordt hij ook, hoor, Jaak. Ach, kom meid, lach nou eens. Het is niet even wat zo'n mooie lap grond erbij. Als de jongens groot zijn, hebben ze allebei wat. Wat dan? land vanzelf om op te boeren. Ja, ja, je man kijkt verder dan zijn neus lang is. En voorlopig maken we er hooi land van. We hebben we dan al geen hooi genoeg? Verkopen we toch zeker? Je wilt toch geld in het laadje hebben? Nou, dat krijg je dan. Ach, ach, ach. Alsof we dat hooi maar zo meteen kwijt zijn en weer werkt erbij. je kunnen we allemaal en eh, uh, uh, Ja. ik had zo gedacht, van de zomer konden we wel weer eens het wier in. Het wier in? Ja meid, het wier in, er is geen kostelijke gewas, groeit zomaar voor niks in de zee, we hebben het alleen maar te oogsten. Ook dat nog. De zon en de wind drogen het wel, in Mitsland wordt het tot pakken geperst en dan naar de vaste wou. Ja. Doe ik me vast een nou, ook huis op om wat geld in op te potten. Jou ja, zeg je niks meer, hè? Ja, jouw man weet overal raad op. Kom, Jaak. Kijk, nou toch niet zo ongelukkig. We redden het wel. Met de jongens en met Lopke. Ons Vamke, die wordt ook al zo groot en flink. Kan eigenlijk ook wel van school af. Nou, zie je wel. Zonnetje breekt alweer door. Lopke. Dit kind zal u meer dan zeven dochteren zijn. Wie zei dat ook weer. Hoe lang is dat alweer geleden? Onze lopke, als we haar niet hadden. Je lacht alweer. Hier wel. Jaakje huilt en Jaakje lacht. Als het zomer is, zul je nog huilen lakken. Wat doe je ermee, wat je trekt ermee, je trekt ermee, je het weer, het weer. Oh, Molle niks mag. De klauw, de klauw, wat doe je ermee, wat doe je ermee, je trekt ermee, je trekt de klau, de klau, wat Ja, wat is er, Wietse? Kijk, daar is Ta, achter ons. Wat Daar, boven duin, in de lucht. Wietse ziet ze weer eens vliegen. Ach, jij altijd. Nee, meer om noord aan naar rechts. Oosterend voorbij. Kijken. oh vrouw. oh, we zijn toch we wezen moeten. Waar was het, jong? Daar, daar moet langs mijn vinger kijken. Daar toch, daar, hij staat doodstil in de lucht. Dat is toch zeker een buizert? Ja, dat kon wel eens wezen. Ai, daar gaat hij. Hij valt. Recht op zijn broei Het Zou wel een muis zijn. Of een vogeltje. Ach, wat zielig. Zo'n buizert moet toch ook leven? Ja, dat is ook wat. Kom jongens, we moeten voortmaken. Gert Smit is ook al bezig, zie ik. Plannen jullie de grauwe even uit? Ik kan het alleen wel. Nee, Ik zeker niet. Kom maar grauwe. Zo Famke, je zit daar wel lekker, maar we gaan nou toch aanpakken, hè? Lekker fris windje. Ja, het is hier beter dan in het schapen ook bij meester, wat jij. Geef me de klauwen, aan. Hij ligt achterin. Is het is op school anders ook fijn, hoor, ta. Ja, toch niet meer voor een Famke van tien. Je bent knap genoeg. Hoi, ta. Ta. Hoi, knap, kom! Oh, daar. Kijk die luie mamis. Ligt langer tegen de dijk! Nou, daar heeft Gert ook niet veel open. Man! Man! Ze hoort het niet eens. Ze slaapt zeker. Jelle moet daar maar een handje helpen. Hé, hey, Gert! Gert! Hey! Hoi, Sil! Wil je Jelle erbij hebben? Jelle! Om te helpen met vier uitleggen! Ja, Sil, dat is mooi van je! Ja, zo goed man. Jelle, ga jij je gauw helpen. Ik, dat? Ja, ventje. Ik met drie flinke helpers en Gert alleen met een famke dat tegen de dijk ligt te luieren. Dat is niet eerlijk. <laughs> die luie maam. Uh, flink aanpakken, hoor. Hoe ben je als Gert over je te klagen heeft vanavond? Jatta? Ik kom erom, Gert. Ta de wierschippers al gezien? Jan Kaptein is er ook bij. Ja, vanzelf. Daar hebben wij het wier van, heta. Ja, jong. Welk schip is van Jan Kaptein? Dat daar. Helemaal achteraan. Met die grote witte zeilen. Oh, wat een mooi schip. Met een zwaan. Allemaal zwanen. Maar geef mij maar een schoenen hoor. Ik zie niemand op het schip. Het ligt voor anker. Kijk, Jan staat in het water. Daar. Jan! oh Jan! Oh, bijna tot aan zijn schouders. Straks zakt hij nog helemaal weg. Ah, wel nee meid. Hij kent het wel toch? Hij maait het wier onder het water. Oh. <laughs> nou, ik zou liever gras maaien. Kijk, zijn helpers staan al klaar met de netten. Straks gaan ze weer op het schip. En dan trekken ze. Dan trekken ze het weer aan boord. Oh. Zeg eens, hoe denken jullie erover? Onze sloot ligt vol hier. Ja, ta. Het heeft nou wel tijd genoeg gehad om uit te zouten. Ja, ta. Uh, moeten we het eruit halen? Nou, dat kan Ta beter doen, Famke. Met de klauw. De klauw, de klauw. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? gooit het hier heer en jullie halen het uit elkaar. Met je handen. Ja. Ah, Wat glibberig. Ja, ja. Zo. En dan leg je tegen de zuidkant van de dijk te droog. Ja. Ja, trek hem maar. Ja. Niet zoveel tegelijk, Lopke. En niet tegen je lijf houden. Nee. Kijk, zo moet je het doen. Nou, jullie redden het samen wel, hè. Oh, oh, oh, oh. oh wat een gladderboel. Kleine bosjes nemen, Lopke. Ja. Ach, jij neemt veel meer. Ik ben ook groter. Oh, oh. ik heb geen gevoel. Weer in mijn handen. Zijn de jouwe ook zo koud? Oh, witse. Ze. ze zijn helemaal rood en blauw. <grijg> niet zo erg als de jouwe. Huh. Hoe laat zou het zijn? Uh, een uur of elf aan de zon te zien. Nou, dan houden we er even mee op. Ben je? We zijn er nog niet half doorheen. We kunnen ook niet tegen Ta op. Maar de sloot moet leeg, heeft Ta gezegd. Voordat Jan Kaptein met een nieuwe vracht komt. Die vracht loopt niet weg. En die sloot ook niet. Oh, ik heb een dorst. Een dorst. Oh. Kijk daar eens. Mama en Jelle zitten op de wagen. Oh, Jelle met een fles in zijn mond. <laughs> Zeker van Geld <Gert>, afgetrocheld. <laughs> ik vraag aan Ta wat koffie. Ta! Hoe durf je? Ta! Wat is er, Fonke? Komt daar ook even bij ons zitten? Hè? Huh? Zitten. Wat heeft dat te betekenen? Lopke kan niet meer, ta. En Wietse ook niet, ta. En Jelle en Maan niet. En Gert niet. Hoe is dat nou? nou? kijk maar, ta. Gert, zit met de dijk een pijpje te roken. Ja, dat moet Gert toch zeker zelf weten. Ta moet ook even rusten. Mim heeft koffie meegegeven. Mm, die vrouw wil ook altijd de baas spelen. Pak jij even de fles, Wietse? Ja. En ta, krijgen wij dan ook in het slokje... Je bent me dat ook eentje, straks komt er weer aan lading wier. Nou ja, je hebt je best gedaan en Wietse ook. Hebben jullie de koffie maar, ik ben Gert een pijpje roken. Oh, we bewaren wel een slokje voor je ta. Oh, fijn Wietse, neem jij maar eerst. Mm -hmm. ah, ah, lekker. Die ta ook, hij weet nooit van ophouden. Nee, hij is soms net een op hol geslagen paard. <grijg> Hier, Lopke, nou jij een slok. Ja, fijn. Mm. Heerlijk. <tie> ja, ik zou het nooit gedurfd hebben, hoor. Ach, er is toch niks aan te durven. Nou, als Taar kwaad is. <tie> Je moet altijd maar denken dat Taar van buiten kwaaier is dan van binnen. Mm. Maar als Taar wat in zijn hoofd heeft, moet het gebeuren ook. We mm. ah. zijn er toch zelf ook nog? Zeg... Witse. Uh -huh. Ik geloof dat Ta mij van school wil nemen. Dat zal best. Mim kan het werk niet alleen aan. Wij zijn het toch ook al af. Maar ik wil nog niet van school. Ik ben nog lang niet knap genoeg. <laughs> Voor Boerin wel hoor. <laughs> Kijk daar eens. Nee, daar, om West. Een rookpluim. Oh. oh, daar. Dat is van een stoomboot. Zeker van een Engelsman. Op weg naar Harlingen. Daar is niks aan, hoor, voor een zeeman. Geef mij maar een schoener, of een bark, of een brik. En dan naar Amerika. Niks, hoor. Dat doe je niet. Dat doe ik wel. Als ik zestien ben, ga ik naar zee. Dat ga je niet, hoor. De zee is gevaarlijk. Als het stormt... Ach, wat bange meisjespraat. Dat mag Wietse niet zeggen. ze weet best... Ah, stil maar, Famke. Als ik ga varen, zal ik er wel voor zorgen dat er niets aan mijn boot mankeert. Zo, boeren, weer klaar voor de aanval? Ik ben geen boer. Uh, maar je wordt er wel een, wat jij, Famke. Kom, aanpakken maar weer. De sloot moet liggen. Je gaat niet naar Zeeuwe. Ik ga wel. Je gaat niet. Daar en Mim kunnen je niet missen. Kijk eens, wie hebben we daar? Goedenavond Sil. Goedenavond meester. Het blijft maar mooi weer hè? Net zo meester. Zeg eens Sil. Ja meester. Waar ben je weer haastig man? We hebben een druk meester. Dat meen ik al te merken. Als ik goed gezien heb, was Lopke de laatste dagen niet jong? Ja, dat heeft meester zeker goed gezien. We zitten in het wier. In het wier? Die kleine lopke ook al? Nou, oh, zo klein is ze niet meer, meester. Ze is altijd met tien jaar. Toen ik zo oud was... Ja, toen, toen deed je al andere karweijtjes, wil je zeggen. Net zo, meester. Er is nog eenmaal veel te doen en voor wie wordt goed betaald. Ja, ja. Dat zal best. Ja, dat zal best. Maar ik ga maar weer verder, meester. Goedenavond, meester. Niet zo'n haast, man. Meester heeft maar makkelijk praten. <laughs> Wanneer is het zoutzieden stil? Het zoutzieden? Ja, kijk, kijk maar niet zo verbaasd. Het zoutzieden, zeg ik. Er zit toch zout in de zee? Vanzelf? Nou, dan kunnen jullie er toch niet in laten. Alles wat op en in de zee is, halen jullie eruit. Waarom het zout dan niet? De meester vindt zeker dat we nog niet genoeg werken. Maar. Ja, jullie, jullie hebben genoeg te doen, dat weet ik best. Maar jullie zitten toch niet de hele zomer in het weer? En wat moeten jullie dan verder met, met de famkes beginnen? Huh? Naar school sturen jullie natuurlijk de laatste plaats. Jij en Gert Smit en al die anderen. Het is zo zonde van die famkes. Oh, bedoelt meester het zo. Huh? Ja, meester zou wel willen dat hij de baas was in het dorp. Nou, voor de famkes hier om Oost zou ik het wel willen. Ach, is... Nee, nee, nee. Maak je nou niet kwaad man. Ik meen het goed met jou en met allemaal. Het is alleen zo jammer voor die famkes. En zeker voor een pinterding als Lopke. We kunnen het er niet missen meester. Jaak beult zich al zo af. Ja, nou, het is jammer zeel. Ze groeit al zonder dominee op. En nou ook nog zonder meester. Meester wordt bedankt. Ik zal Lopke morgen nog eens lang sturen. En verder moet meester het maar aan Jaak en mij overlaten. Goedenavond. Oh, oh ja, dat nee, is jammer. Jammer van het famke dat dus jou is toevertrouwd. Goedenavond zeel. hou je verder bij je eigen zaken. Ik was ook tien jaar toen ik voor het laatst op de schoolbank zat. Al die geleerde geit kunnen we missen kiespijn. als kiespijn. Meester is gemakkelijk praten. Wat weet hij er eigenlijk van? Hé hey, Sil, wat loop jij te mopperen man? Eh? Oh ben jij het Gert? Ik zag je zo gauw niet. Ik jou wel. <laughs> ik zag je al lang. Zeg, had je ruzie met meester? Ruzie? Waarom zou ik ruzie met hem hebben? Hij zei goedenavond en ik zei goedenavond. Oh, ik dacht soms. Ik had pas woorden met hem. Omdat ik mama af liet schrijven. Oh, jij dus ook al? Ja, vanzelf. Hij vond het jammer van het famke en hij zei... De meester moet zich met zijn eigen zaken bemoeien. Hij doet niet anders. De man vecht ook voor zijn broodje, moet je maar denken. Als wij allemaal onze kinderen thuis houden, heeft hij straks niks meer te doen. Tja, ja, als je het zo bekijkt... Dan heeft meester van zijn kant groot gelijk. Maar wij van onze kant ook. Net zo goed. Muis. Uh, muizen. Kruis. Kruis. Kruisen. Huis. Uh, huizen. Ja. Yeah. Uh, Vis... ...mis... ...heus. Heus. Of met s c Wat is het, Famke? Moet Heus met een S of met s c <tie> Wat hebben we nou? Is Lopke een brief aan het schrijven? Ach nee, ta. Ik maak een taallesje. Een taallesje? Waarvoor? Nou, zomaar ta. Ik maak nog zoveel fouten. Nou, moet heus met een S of met s ja. -E Ach, Famke, wat weet ta daar nou van? Je zit toch niet voor meester te werken? Wel nee, ta. Ik ga toch niet meer naar school? Maar ik heb een boekje meester gevraagd. en ik ben nog lang niet knap genoeg. Niet knap genoeg? Dan zal ik het Wietsen maar vragen. Wel ja, zulke malligheid zal hem maar zorg zijn. Nou, dan vraag ik het maar aan meester. Aan meester? Aan meester? Nou ja, waarom ook niet? Je doet maar, Famke, je doet maar. U hebt geluisterd naar het derde deel van Zil de Strandjutter, een seriehoodspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, bewerkt door Margreet Bruin. De medespelenden waren Sil Droeviger, Paul van der Lek, Jaakje Droeviger, zijn vrouw Eva Jansen, Jelle, Kees van Ooyen, Wietse, Hans Karsenbarg, Lopke, Corrie van der Linden, Gert Smit, Frans Somers, Ane India, Johan de Sla en de meester, Bam Heskes. De regie had Wim Paul.